De gemeente wat verzocht te zingen van psalm 25 en daarvan het tiende vers. Goed mijn ziel en redzijd noden, maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden, laat uw hand in tegenspoen. Israël verlossing zenden, psalm 25, het tiende vers. Gods woord zou worden gelezen uit 1 Samuel en daarvan het 24ste hoofdstuk. 1 Samuel 24 vanaf het negende vers. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spilonk, en riep Saul achterna zeggende Meneer koning, toen zag Saul achter zich om en David boog zich met zijn aangezicht te raden en neigde zich. En David zeide tot Saul... Waarom hoort gij de woorden der mensen zeggen, zie David zoekt u kwaad, ziet in deze dagen hebben uw ogen gezien, dat de Heer u heden in mijn hand gegeven heeft in deze spilonk en men zeide dat ik u doden zou, dat mijn hand verschoon u, want ik zeide ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, want hij is de gezalde des Heren. Zie toch, mijn vader, zie, ja, zie de slipuusmantels in mijn hand, want als ik de slipuusmantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad nog overtreding is en ik tegen u niet gezondigd heb. Nogthans jaagt gij mijn ziel dat gij ze wegneemt, de Heere zal richten tussen mij en tussen u, en de Heere zal mij wreken aan u, maar mijn hand zal tegen u zijn, niet tegen u zijn. Gelijk als het spreekwoord der ouden zegt, van de goddeloze komt goddeloosheid voort, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Naar wien is de koning van Israël uitgegaan? Wie jaagt hij na? Naar een dode hond, Naar een enige vlo? Dat de Heer zal zijn tot rechter en rechter tussen mij en tussen u. En zien daarin en twisten mijn twisten en richten mij van uw hand. En in het geschiedde toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken. Zo zeide Saul, is dit uw stem, mijn zoon David? En toen hief Saul zijn stem op en weende. En hij zeide tot David, gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. En gij hebt mij heden aangewezen dat gij mij goed gedaan hebt, want de Heer had mij in uw hand besloten en gij hebt mij niet gedood. Zo wanneer iemand zijn hand gevonden heeft, zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan... Deren de nu vergelde u het goede voor deze dag die gij mij heden gemaakt hebt. En nu zie ik, weet, dat gij voor zeker koning worden zult en dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. Zo zweer mij dan nu bij de Heere, zo gij mijn zaad naar mij zult uitroeien en mijn naam zult uitdelgen van mijn vaders huis. Toen zwoer David aan Saul, en Saul ging in zijn huis, maar David en zijn mannen gingen op in de vesting. Onze hulp en onze verwachting is zij in de naam des Heren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 de eeuwige, de onveranderlijke, die nooit laat varen de werken die uw hand begon. Die die eeuwige raad stelt en uitvoert zo volmaakt en zo volkomen, dat niet een van uw deugden geschonden kan worden. Maar uiteindelijk zal uitlopen tot de verheffing. Van uw naam en van uw deurden, want u moet als koning heersen totdat u uw vijanden zal hebben gezet en tot de voetbank van uw voeten. U hebt in uw eeuwige raad vastgelegd de toebrenging van de uwen. En dat volvoert u in de tijd. En u brengt het woord waar dat u het wil. Of u brengt het woord op de plaats die u wil. En al zo komt uw soevereiniteit naar buiten openbaar. Want u plant uw kandelaar. En u verzet de kandelaar van het woord. Wanneer u uw nieuwtestamentische kerk bouwde. Gaf u aan de jongeren de opdracht. Predik het evangelie. Alle creaturen. En u verbond aan die boodschap het sacrament. Van de heilige doop. En dopende in de naam. ...des vaders en des zoons en des heilige geestes. En beginnende vanuit Jeruzalem... ...is dat woord uitgegaan als de stromen van onder de dorpel... ...van het huis des heren... ...en ze zijn tot in de dode zee gekomen... ...en daarmee hebt u betuigd dat... De aarde vol worden zal van uw kennis. En dat woord dat is uitgegaan, het is gekomen onder de gemeenten in Klein-Azië, is verspreid over Rome, verspreid over Spanje, Frankrijk en de Nederlanden. En alzo is ook die kandelaar van uw woord hier geplaatst. Heer, en hoe rijk heeft die prediking zijn vruchten betoond, wanneer uw gemeente gebouwd werd. En de plaatsen waar de vaderen gestaan hebben getuigen, nog niet alleen van die namen van uw kinderen en van uw knechten, maar ook hoe dat u daar naar uw vrijmacht uw woord hebt gebruikt, en mensen bekeert. En wanneer we nu de slot zo maken aan het eind van deze eeuw. Dan blijkt dat op vele plaatsen waar het woord zijn kracht deed het niet meer wordt gevonden. Dat op die plaatsen waar uw knechten vrije genade preekten. De geest van het modernisme is doorgedrongen. Waarin de mens daar zonde zich openbaart. En de mens daar zonde vanuit die mens vandaan zijn weg bouwt naar boven. Als hij maar de torenbouwers van Babel hebben getracht om de hemel te bereiken. Heer, wat een diep en zeer diep verval is gekomen over uw gemeente in deze lage landen. En wanneer we dan nog wat overblijfsel mogen hebben, mogen we doen zien op u, die toch beloofde daar waar er twee of drie in mijn naam zijn vergaderd. Daar zal ik in het midden wezen. En daar zal het dan ook nu nog maar over gaan, heren. Of er ook nog vanavond twee of drie zouden zijn die in waarheid in uw naam samenkomen. Want dan zou u daarvan getuigenis geven naar het woord van uw beloften. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. En dat zal op de naam des Heren betrouwen. Mogen u vanavond de bediening van het woord gebruiken als we andermaal stil mogen staan bij een gedeelte van het leven van de man naar uw hart die u louterde en toeruste tot het koningschap in de weg van de afbraak van alle natuurlijke verwachtingen. En al zo is hij een exempel geweest van hem die achter hem komen zou als Davids zoon en Davids heren. En langs die weg gaan zou die u gesteld hebt hier langs de weg van bitter lijden, langs de weg van verwerping, langs de weg... Vanaf val, want hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, kinderen gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, welke niet is uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans. Maar die uit God. Geboren zijn. En u kunt u, wanneer we het woord overdenken, dit dienstbaar stellen. Opdat we u zouden volgen, langs bezijde en langs onbezijde wegen, door goed en door kwaad gerucht, door de weg die u voorgegaan zijt, waarvan u overhoogde koning eenmaal tot de sprak. Die achter mij wil komen, verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Mocht u vanavond nog wonderen doen aan de doden, en mocht ook de prediking dienstbaar zijn als een bron vanuit het heiligdom, die de doden wateren levend maakt, dat vanavond ook mensen toegebracht. Mochten worden tot uw gemeente die u wilt dat zalig worden zal, dat is uw werk. En omdat het uw werk is, zal het ook zekerlijk geschieden. En mocht u dan ook deze doophouders gedenken met de hun toebetrouwde kinderen. Heren, laat dit zaad niet alleen ingedragen zijn in uw huis... ...mog het overgenomen zijn naar uw raad... ...en geschreven in het boek des levens en des lands... ...opdat het zij een zaad van u, de Heere, gezegend... ...en dat dat openbaar zou komen in de tijd... ...in een wandel waarlijk naar uw woord... ...bedeelt de ouders met de wijsheid... Om het kostelijke van het snode te onderscheiden, wanneer ze immers straks zullen antwoorden dat ze naar de voorzijde leer, en die is niet onduidelijk, heren. naar die voorzijde leer hun kinderen zouden onderwijzen doen en helpen onderwijzen, en dat het ook zijn weerklang geeft in de gemeente, uw erfdeel tot na de vertroosting en bemoediging om de rijke betekenis van het sacrament te leren kennen... als een sacrament der inlijving... waar u komt te wijzen dat zonder bloedstorting geen vergeving kan zijn. En waar het over bloed gaat, dan gaat het over recht. Want Sion zal door recht worden verlost... en de wederkerende tot gerechtigheid mocht u gedenken... En dat wat met ons niet kan samen zijn, wat niet mocht samen zijn, ook dat gebeurt. En wat niet wil samen zijn, het is u allemaal bekend, heren. Mocht u ook nog een beschamende zegen daaraan verbinden. En vertroostend wanneer we in de eenzaamheid zijn afgezonderd. En mogen uw woord zijn kracht doen daar waar kan worden meegeluisterd. Ontfermt u over het rouwdragende in de gemeente. Laat er ook nog vertroosting uit het heiligdom zijn. En iets gevoeld dat u de grote, medeleidende hoge priester genaamd wordt. Denk aan de nood van de tijd. De nood van de volken, de dreigingen van de mens, der revolutie. ...te midden van oorlogsgeweld en dwaasheden... ...mocht u tonen God te zijn boven alles te prijzen in de eeuwigheid... schoot uw knechten... ...aanschout ze die arbeid hebben te verrichten in uw kerk... ...en geef uw knechten zalving uit het heiligdom eenvoud. Ontmoet maar ook op rechtheid in de bediening van woord en sacrament... En neemt alles weg wat die vrije loop kan hinderen om Jezus' wel, Amen. Ik lees u nu het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoogzoon van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen.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 gelijk ook Christus, en omheils de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats dat we snijden is gekomen is, <coughs> zo zal men de kinderen als herfgenamen van het rijk gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen.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 ...dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt... ...zult gij van uw entwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn... ...en daarom aan allerhande ellendigheid...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 Geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders, wij bevestigen bepaalde dingen in ons leven, soms met een kort woord. We zeggen ja of we zeggen nee. En daarmee drukken we uit, we zijn het er mee eens, of we zijn het er niet mee eens. En zo staat een mens in dit leven vaak voor een beslissend antwoord, het is ja of het is nee. Soms kan je geen ander antwoord geven. Want vandaag werd niet gevraagd, wat denkt u ervan, maar wat was het antwoord? En er was maar één antwoord antwoord denkbaar dat was ja het is niet voor het eerst dat u een ja woord uitsprak dat hebt u gedaan in het natuurlijke leven dat ja woord dat sprak u uit eenmaal bij de burgerlijke overheid toen de vraag aan u gesteld werd dat u voortaan als man en vrouw naar de burgerlijke wet door het leven wilde u hebt eenmaal ja gezegd voor het aangezicht van de heilige, de waarachtige God. Toen u gevraagd werd bekend, gehier voor God, een heilige gemeente, dat geneemd genomen hebt tot uw man of tot uw vrouw. Toen u ook ja gezegd. U hebt ook ja gezegd toen u beleidenis deed en de vragen van voetsiers u werden voorgehouden is u ook een vraag voorgehouden gehouden, hebt er ook een ja op gezet <tiek> en vanavond hebt u weer ja gezegd heb je dat met de heren besproken heb je dat in de binnenkamer overwogen heb je dat gedaan toen u samen het formulier las dat heb ik aan u gevraagd of u het formulier ook gelezen had of nog lezen wilde waarop u ja hebt gezegd. En dat was dan nogal wat. Want we hebben beloofd dat we onze kinderen zouden onderwijzen, helpen doen onderwijzen. En dat dat te maken had met, met de doop. Nee, toen al. Maar dat had te maken met de leer. Waaraan de bediening van dat sacrament onlosmakelijk verbonden is. En die leer, die voorzijde leer. En die is heel treffend omschreven in dat formulier. En is nader vastgesteld in de vragen. En die leer. Nou, nou. Dat is nogal wat zeg. ja. Onze kinderen zijn in zonde ontvangen. Ja. Uw kinderen zijn in zonde geboren. Uw kinderen zijn kinderen des torens. Uw kinderen kunnen in het Rijk Gods niet komen te zeggen van niets geboren worden. Nou, dan heb je toch nogal wat ja gezegd. Overwogen ja gezegd. En, en dat dat leert dat onze kinderen in dat rijk niet kunnen komen te zijn we van nieuws geboren worden. <coughs> niet tot een bepaalde keus komen. Niet van ongeloof gelovig worden. Niet het ermee eens zijn. Niet de waarheid onderschrijven. Dat kan allemaal waar zijn. Maar... We beleden dat we van nieuws geboren moeten worden. Dat betekent van dood levend gemaakt. Dat betekent afgesneden van die oude wortel. En door genade overgezet in het wonder de waarachtige bekering. Die voorzijde leer. Die leer die grondslag vindt in de enige en volmaakte gerechtigheid die in Christus is. Want het wijst immers naar het bloed. En als het naar bloed wijst, dan wijst het naar recht. Want er is geen bloedstotting zonder recht. En daar hebben we ook ja op gezegd. En we hebben ook gezegd dat het werk van de Heilige Geest in alles nodig is om onze keuze waar te maken. Want in een verbond zijn twee delen begrijpen. En je hebt ja gezegd dat je, je oude natuur doden zou. En al wat ...en dat je voortaan in een nieuw en een godzalig leven wandelen zal. Begrijp je nu waarom ik vanavond begon... ...dat wij nogal veel ja of nee zeggen? Maar nu is ja te zeggen op die waarheid... ...waardoor God op het hoogst wordt verheerlijkt... ...en de mens de zaligheid bekomt... ...zonder enige waarde of verdienste van de mens. En nu laat de heren dat sacrament bedienen tot een bewijs, dat hij de God van de eet en de God van het verbond zij. Want we zijn, ook dat is in het formulier u voorgelezen, dat de Heere daarin betuigt de afwassing der zonden door Jezus Christus. En dat we daarom gedood moeten worden en dat het te maken heeft met het eeuwige verbond van God. Maar dan zou ik bijna gaan preken over het formulier. Nou, er is genoeg van te zeggen, denk ik formulier wordt niet zomaar gelezen. Dat wordt gelezen... opdat we het zouden overwegen... wat we erop zeggen. Ons ja-woord. U ook... zoals u hier zit... uw ouders die uw kinderen... de kerk inbrachten. Uw kinderen die hier ook... in de kerk hadden moeten zijn. Hadden ze zo druk... met studeren. Hadden zoveel belangrijke dingen... vanavond dat u uw kinderen niet mee kon krijgen naar God's huis vind je niet opmerkelijk dat je in de bijbelezing zo weinig jonge mensen ziet en toch hebben we ja gezegd niet waar, we zouden die kinderen in die voorzijde leer onderwijzen doen en helpen onderwijzen dat is uw verantwoordelijkheid tegenover de Heer en tegenover uw gezin dat God u heeft wel een toebetrouwen we hebben ja gezegd Gezegd. En in die grote en ontzaglijke dag zal de here daarop terugkomen en zeggen, hoeveel malen heb je voor mij aangezegd, ja uitgesproken. O dan mocht het ons maar uitdrijven tot die God die wel de eeuwige is, wiens ja altijd ja is en die eens gezworen heeft bij zijn heiligheid dat hij aan David niet zal liegen, de God van de eet. En de God van het verbond doet ons de ernst van de bediening en de ernst van het sacrament doorleven. We gaan na de bediening van de doop de ouders toezingen. Op Psalm 134 daarvan de zegenbeden, en dat doen we dan ook staande. Maar schreeuwen, oudjes, die doen het niet meer tegen je Kom maar. Willemijntje Wilhelmina, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geest. Cornelia, ik doop u. In de naam des vaders. En des Zoons En des heilige geest. Een beetje dichterbij. Abraham Jacob, ik doop u. In de naam des vaders. En de zoons en des Heilige Geestes Maartje, ik doop u in de naam des vaders en de zoons. en dus heilige geesten amen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 En uw Zoon Jezus Christus schaduw de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwigelijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen nu van Psalm 35, de versen 1 en 2. Twist mij mijn twisters hemelheer, en beschaam zijn hun trotse waan. En terwijl we zingen kunt u de kinderen bij de moeders halen en weer uit de kerk wegdragen. We zingen 35, 1 en 2. Liefden, ik wil de schrift met u overdenken, in het vervolg van onze bijbelezing over David. En vanavond trachten met u te behandelen het laatste gedeelte van het 24e hoofdstuk uit het eerste boek van Samuel. Ik noem u eens Samuel 24 en dan vanaf het negende vers en dan de hoofdgedachten die in dit hoofdstuk nog onze aandacht vragen. Ga u dit alles niet voorlezen, enkele versen eruit, om u de tekst en het thema duidelijk te maken. Ik wil met u spreken over een ontmoeting te Engedi. Een ontmoeting te Engedi. Ik vind daar Davids oprechtheid. Ik vind er in Davids twistzaak, en ik vind Saul's ootmoed. Hoofdzaken uit dit schriftgedeelte nog een ontmoeting te Engedi. Davids oprechtheid. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonken. Riep Saul na. Davids zaak vanaf het tiende vers. En David zeide tot Saul: Waarom hoort gij de woorden der mensen? En de Heer zal richten tussen mij en tussen u, en de Heer zal mij wreken zijn. En Sauls ootmoed. En het geschiedde toen David geëindigd had deze woorden door Sal te spreken. En zo zei de Saul, is dit uw stem, mijn zoon David? En toen liefst Sal zijn stem op en weende. En dan geven we Gods geestel vanavond de opening van zijn woord tot zaligheid en waarachtige bekering. In het voorste gedeelte van dit 24ste hoofdstuk, waar wij de vorige bijbellezing uw aandacht voor hebben gevraagd, hebben wij de man naar Gods hart, David, de liefelijk in de psalmen, die God hoog had opgericht naar zijn eigen woord, in Engedie. Als u de was de vorige keer, dan weet u wat we naar aanleiding daarvan hebben overdacht. Dat je daar die plaats NGD vindt tegenover de Dode Zee. En tussen de Dode Zee en de landstreek van Engedie. Daar vindt u grote rotsgebergten met veel spelonken. En in een van deze spelonken was David met de zijnen verborgen. Deze plaats, die gewaagd van grote vruchtbaarheid. Dus de zin is diezelfde streek, heb ik u de vorige keer gezegd, waar Lot eenmaal zijn ogen op deed slaan. Toen de erfenis daar verdeeld werd en Abraham tot Lot zei de kies u. En ik koos toen de landstreek van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboem als een zeer vruchtbare en wonderlijke plaats. Nou, die keuze is niet zo best uitgekomen. Als dus we alleen maar naar het uiterlijke ziende moet je wel denken dat je daar de vrucht ook van ontvangt. U weet, de zaak is in de vlammen opgegaan, heeft die keuze ook niet met God gedaan. En dan kom je altijd verkeerd uit. Maar later is die vruchtbare streek gebleven, dus de Zee werd afgeschermd door grote rotsgebergten. En daarachter lag dus de landstreek van Engedi. En ik heb u de vorige keer ook heen gewezen dat de Heer Beloofde, laar in de toekomst een grote en een gezegende vruchtbaarheid, want daar zouden staande vissen tot Engedi toe. Ook Saul hebben we daar ontmoet. Want Saul was met de 3000 uitgelezenen van Gidea gekomen. Hij is er daar speciaal voor uitgezocht. Een keurkorps hebben we de vorige keer overdacht. En een keurkorps was als nodig. Want hij verwachtte immers David. En hij verwachtte dat David daar hoog in het gebergte. In een van de rotspelonken schuiling zou hebben gezocht. Dus met de keus van zijn Geweldigen, heeft hij gedacht. Dat moet een speciaal keurkorps zijn, waar ik zal die man, die zal ik vinden. Maar dan blijkt dus uit die geschiedenis dat Saul David niet gevonden heeft. Maar David heeft Saul gevonden. God die draait die rollen om. De weg naar rechtvaardigen is effen. De weg naar goddeloos en is verdraaid, zegt de dichter. En de heren die verstoort die weg, die Saul denkt te gaan. U weet, we hebben het stilgestaan dat hij in die spelon gegaan is om zijn voeten te bedekken. Hij heeft zijn krijgsmantel genomen over zijn voeten gespreid om zijn voeten te bedekken. En dan heeft Saul met de zijnen hebben dat tafereel gezien. Saul. De koning is er al liggen daar in het begin van de spelonk. En dan is David, ook dat hebben we met elkaar overdacht, naartoe gegaan. Slip van zijn krijgsmantel afgesneden. Teruggegaan naar zijn mannen en die mannen hebben in hitte toren gezegd. Waarom? Waarom heb je hem nog niet gedood? God heeft hem in je hand gegeven. ...stonden stil dat David in een heilig vertrouwen op de Here ...gezegd heeft dat hij zijn handen niet slaan zou aan de gezalde de zeer. Nou, dan weet u het verband. Wanneer David teruggegaan is naar zijn mannen... ...dan tekent de schrift ons vele voorwerpelijke dingen... ...die natuurlijk overdag moeten worden... ...want het bevindelijke leven kan alleen maar juist zijn... ...als het uit het voorwaarden van de schrift wil komen... anders gaan we knoeien... Als een bevindelijk leven niet gegrond ligt in de schriften, is een eigen bekering die geen stand houdt. Maar Gods volk heeft de grondslagen van zijn leven in de schriften, want ze worden schriftuurlijk geleid, schriftuurlijk bekeerd, schriftuurlijk onderhouden, schriftuurlijk vertroost. Wat Gods beveling zegt, vertoont het heiligste recht. Misschien dat we in een uur van voorbereiding van de week, daar ook goed mee mogen denken. En in deze week, wanneer we terugdenken aan hetgeen wat zondag in de gemeente hoopt plaats te vinden, dat ook vanavond dat is tot één keer mocht zijn tot een heilig onderzoek over die gangen van de kerk, ook de onze weten. Sal is na een korte tijd opgestaan, spelonk uitgegaan, zich bij de zijne gevoeg, en ik zie hem daar die rotsen afklimmen naar beneden toe. Tot het vlakke veld van Engedie. En wat wij weten uit de schrift. Dat weet Saul op dit moment niet. Hij weet niet eens wat hem weer de varen is. Hij weet niet eens Gods sparende handen over zijn leven. Hij weet ook niet wat God hem mee voor heeft. Hij komt terug. En hij wil zich bij de zijnen voegen om de jacht op David voor te zetten. Want David zal gedood worden. De boze, nijdig om een zegen. En we hebben natuurlijk niet voor niets Psalm 35 laten zingen. Maar twist, met mijn me twisters hemel heen. En... Uh, hoe David daaruit zijn hart uitzingt voor de Heer, verstoord in hun trotse waan... die mij zo vreet na het leven staan. Dat is allemaal gebeurd daar bij die spelonk. En dan zien we, als je dat beeld in je op wil nemen... zien we, zal die spelonk verlaten. Ik zie David uit die zijgangen van dat rotsgeberg te komen... En hij ziet zo starend, en we denken dat hij zo 15, 20 meter boven het leger van Saul staat. En dan ziet hij dat leger wegtrekken. En als Saul zich dan aan uh, het hoofd van die stoet wil zetten, dan worden we plotseling opgewekt in de stilte van dat rotsgebergte van Davids woorden. Lees lezen dat in de schrift, hoort u maar. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spilonk en riep Saul achterna. Er is veel gebeurd. God heeft zijn bijzondere bewarende handen over David in de zijne uitgebreid. Dat doet de Heer altijd, dan al hebben we er geen erging. Want de Heer verstoorde raden goddelozen, zegt het eeuwige woord van God. En wanneer hij daar gaat, dan gaat hij daar. ...en hij heeft de slip van de krijgsjas van Saul in zijn handen. Er is dus een doel. Als David achter Saul aangaan, is dat een doel. Is het, is het geen waagstuk? Want wat zal dat baten, dat stukje van die krijgsjas? Heeft dat het hart van Saul veranderd? Is er wat gebeurd in het leven? ...in een stuk euveldaad om zo dicht achter je vijanden aan te komen... ...en als het ware je over te geven als een prooi, want zo schijnt dat dan toch maar. Maar wat we hier bijzonder in opmerken is dat wonderlijke geloof van de naar Gods hart. Paulus die schrijft in de Hebreeënbrief brief dat ze in zwakheid kracht hebben ontvangen... Menigte van Heerlegers op de vlucht hebben gejaagd en die zeggen door het geloof, dat is die wonderlijke kracht die God geeft in het leven van de Zijne, die ze doet zingen in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heer gerust, die te midden van het oorlogsgeweld doet zingen, sta op, verlos me Heer, ge hebt o God wel eer getoond voor mij te waken, mijn haters onderdrukt en mijn gevaar ontrukt want gij sloeg hen op de kaken. Geen heuveldaad, geen waagstuk, nee, door het dierbare geloof. En wanneer hij dan zo daarheen ziet gaan, dan klinkt daar tussen de bergen en in ingedie en in eenmaal die stem van David en ik hoor hem zeggen, mijn heer, koning. Ja, duidelijk, overduidelijk met een diepe betekenis. De betekenis van deze woorden... is naar de schrift niet onduidelijk uit te leggen. Wanneer dat David deze woorden uitspreekt... mijn Heer Koning... dan wil dat zeggen dat hij onvoorwaardelijk buigt... voor de goddelijke leiding in zijn leven. Dat hij... De ambten die God instelde, want Saul is een gezalfde, heeft hij gezegd, aanvaard. Want we niet zeggen dat je er blij mee bent. Maar wel aanvaard. En van zichzelf weet dat het de Heere is die de harten der koningen neigt als waterbeken. Maar dat het diezelfde God ook is die het leven der koningen afsnijdt als de druiven. In het land. Zo zegt mij dat eeuwige woord. Hij is, wanneer hij achter zal aan heeft, bewust dat de zaken, zijn zaken, zal ik u zo duidelijk maken, in de handen van de eeuwige en de rechtvaardige God liggen. Hij erkent hem nog altijd als zijn Heer en zijn Koning. Mijn Heer Koning. En je kan eigenlijk het beeld wel duidelijk voor je aandacht krijgen, want wanneer er plotseling die woorden klinken, dan staat als het ware Saul stil. Ik zie hem omdraaien. Ik zie hem zijn aangezicht wenden naar de plaats waar de stem vandaan komt. Een kind kan dat toch begrijpen? En dan staat Saul oog en oog. Met David. Met zijn doodsvijand. Naar de gedachte van Saul toch die hij altijd gekoesterd heeft. De man die straks zijn troon bedreigen zou. En dan hoor ik ingrijpende dingen. En Saul zag achter zich om. En David... Boog zich met het aangezicht naar aarde en hij neigde zich. Wat een wonder. Zo so dus zie je David. En je ziet hoe David naar de gewoonte van deze tijd zijn hoofd neigt tot een erkenning dat hij nog altijd koning is. Zeker. De Heer heeft gezegd, ik gaf een koning, mijn toren en mijn toorn en een grimmigheid nam ik weg. Zekerlijk. De profeet heeft tegen hem gezegd, uw koninkrijk is van u afgescheurd. Maar de uitvoering ervan, die laat David rustig over in de handen van de heilige en van de rechtvaardige God. Je zou er zoveel zijstapjes kunnen maken in de overdenking van deze waarheid van hem. Laat mij maar op dat pad niet begeven. Maar de Heere begint een zaak op aarde. En de Heere die voert een zaak uit op aarde. En de Heere die beslist een zaak op aarde. Wij denken maar al te vaak te menselijk... ...over God en over zijn heilige raads. Wij denken maar vaak te vleeselijk... Over de eeuwige uitvoering van het goddelijke raadsplan. Terwijl we toch zo gemakkelijk zingen. En de raders heren die bestaat in eeuwigheid. En zijn gedachten is, is van geslacht tot geslacht. Ja dat gebeurt. Geen geval. Geen zorg. Geen list. Oost. Nog west. Nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter die dat beslist. En met deze geloofswetenschap... is het de man naar Gods hart... die daarachter lang gaat En hem roept... Mijn heer koning. En zich dan ook... tot een duidelijk bewijs van zijn hart... buigt voor hem... die toch altijd de gezalde des Heer is. O God, God te laten... is zo'n aanbiddelijk wonder in het leven. En... en dan staat er... en David zeide tot Saul. Ja. Nee, nee, nee. Goed luisteren. Hij is echt niet achter Saul aangegaan om nu verder met Saul te leven, om de wegen te gaan die Saul gaat. Want God heeft een scheiding gemaakt en die scheiding die heeft sporen getrokken. In het leven van deze gezalfde des Heren. In de keus van het waarachtige leven. Is het een doorleving Schijt u af. Raak het onreine niet aan. Gij die de vaten des Heren draagt. Nee, nee. Die scheiding die God hier trekt. Door het wonder van eenzijdige. Maar ook. Maar ook door leefde genade. Heeft die scheiding getrokken. Tussen de koning Israël, Saul en David, de zoon van Israël. En mensen houdt dat nu maar vast, ook in onze tijd. Als God genade bewijst, dan komt er een scheiding. Een absolute scheiding. Als God genade bewijst, dan worden vrienden vijanden. En vijanden je vrienden. Dan wordt het leven dat je eerst haatte, beminnelijk. Dan wordt hetgeen wat je verachtte begeerlijk. En dan wordt hetgeen wat je vroeger je neus ophaalde kost van je leven. Gods verborgen omgangen vinden de zielen waar zijn vrezen worden. Ja dat leven dat kan niet verborgen blijven. Als David erachter gaat is dat een doel. Een heilig doel. Is het zijn doel. Om zijn buit. Zijn krijgsbuit. Hoog op te richten. Is het het doel. Wanneer hij die opricht. Om daarmee. Zou nog dieper te vernederen. En te beledigen. Want ik heb u de vorige keer gezegd. Hoe beledigend dat het is. Wanneer dat. De krijgsrok werd afgesneden. Nee. Nee. Dat is niet de bedoeling. Wat dan wel de bedoeling is. daar ga ik eens met u overdenken. Davids woorden. Misschien mag ik het zo zeggen. Saul is nog niet van zijn verbazing bekomen. Of hij hoort de woorden als een bezuin. Die uit de mond van David komen. En ze zijn als een waterstroom die naar hem toe komt. Die hij niet ontgaan kan. Die hij beluisteren moet. En wat, wat beluisteren we daarin? De, de oprechtheid. Van het leven van David. De kerk die zong. Laat oprechtheid meer en meer. Maar de vroomheid mee behoen, Daar hebben we samen gezongen. Een van de deugden. Die God in het wonder. der waarachtige bekering verleent. Is de deur daar oprechtheid. Ja. Moet verre weg zijn. Van het leven van Gods gemeente oprechtheid En die oprechtheid die openbaart hij wanneer hij de woorden uitspreekt. En wat zegt hij dan ten eerste tegen zo, Moet je luisteren zo? De woorden waar je nageluisterd hebt. Waarom hoort gij de woorden der mensen zeggende. Zie David zoekt u kwaad. Laster. En hong is een verschrikkelijk wapen. Een gemeen wapen. Een wapen waar ook geen verweer voor is. Het is een van de wapens die de huil gebruikt. Tegenover God en tegenover zijn kinderen. En tegenover de ambten. En dit goddeloze wapen is ook gebruikt. En Saul heeft ze aanvaard. Want de fluisteringen van de hel. De woorden die gesproken zijn. Die heeft Saul opgedronken als water. David zoekt u kwaad. David weet het. David weet dat oorblazers je leven uitblussen. David weet het, dat valse beschuldigingen, moeilijk te weerleggen zijn. David weet het, dat hoon en laster, het deel van de levende kerk is. Hij weet het, omdat hij de voetstappen draagdrukken moet van hem, die straks als een lasteraar, want hij heeft God gelasterd, wat getuigenis hebben we nog van nodig, dat dood toe veroordeeld is. Hij zegt eigenlijk tegen zo zo ben je niet verschrikkelijk onoprecht? Om al hetgeen wat over mij tot u gebracht is, zonder meer te aanvaarden, heb je het alles gelijk maar geloofd? Heb je al datgeen wat de vijand van mij... En van mijn mannen tot u brachten, heb je dat zonder onderzoek maar geëigend. En daarmee heeft David iets gezegd mensen, waarin ook het leven van de gemeente des Heren getekend is. Ze hebben mij gehaat, ze zeiden van hem een vraat een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en zondaren. En wij zijn niet uit hoererij geboren. Zo is het leven van de kerk getekend. Waarom, zegt David? Waarom, Saul, heb je die woorden van mensen? Waarom heb je die geloofd? David, zoekt u kwaad? Zie, te deze dagen hebben uw ogen gezien dat de Heer uw heden in mijn hand gegeven heeft. Kijk eens even, Zo. Zoek ik je kwaad? Zoek ik je ondergang? Zoek ik jouw verderf? Kijk eens even. Als een teken dat zijn woorden waar en zijn woorden waarachtig zijn. Zie nu eens wat ik gedaan heb. Mijn hand heeft u verschoond. Ze hebben daar gezegd. Ja, ze hebben gezegd. Dood hem nu. Dat hebben ze gezegd. Maar mijn hand heeft je verschoond. Want ik heb gezegd, ik zal mijn hand niet slaan aan een des heer Verschonen. Wat is verschonen? Wat bedoelt het? Als David deze woorden gebruikt en ik het gewezen woordje naga, is dat niet zo moeilijk om te verduidelijken. Verschonen, dat wil toch eigenlijk zeggen... Dat je iemand niet doet toekomen wat hij eigenlijk verdient. Gelijk een vader zijn zoon verschoont. Wanneer de liefde triumfeert in iemands leven. Wanneer de mildheid van het hart ons leven vervult. Dan is dat bestaan van ons geneigd om te verschonen. Niet toe te rekenen. Wat we eigenlijk waardig zijn. Hij zegt, zo, ik heb je verschoond, Je was het waardig. Zo waar, als ik die slip van die mantel afgesneden heb, was je het waardig. Maar je bent het nooit waardig geworden, van God. Ik heb je leven bewaard. Zie, dat zijn de tekenen van mijn oprechtheid tegenover u. En dan heeft hij het denken hoor. Over zijn persoonsgerechtigheid. Hij zal in het vervolg, in zijn aanspraak tegen zal het hebben over zijn zaaksgerechtigheid. Twee woorden moet je even onthouden. Zijn persoonsgerechtigheid. Mijn hart is duidelijk, mijn leven is tot een getuigenis. U weet het, ik heb een oprechtheid gehandeld. ...maar hij heeft ook een zaaksgerechtigheid. En die zaaksgerechtigheid... ...die gaat hij uitleven als hij zijn twistzaak die er is... ...bij de levende God gaat brengen. We hebben niet voor niets gezongen... ...twist mij mijn twister, zeg maar hij. En dat is geen wraakgevoelen... ...dat is niet om dat nu eens zo te zeggen... ...de Heere achter ons aanproberen te krijgen... Vergeest u niet, maar wanneer het over een zaaksgerechtigheid gaat, dan is het of ik in de waarneming van mijn hart die milde toon van David in ene keer in een scherpe heilige toren zie ombranden. Nu gaat het over de zaak. Nu gaat het over Gods zaak. En in Gods zaak is de man Gods zo scherp als een mes. Als hij het over zijn persoon heeft, is het een en al mildheid. Wanneer het over de zaak zelf gaat en dat blijkt uit de woorden die hij dan gaat uitspreken. Hij zegt, de Heere die zal richten tussen mij en tussen u. De Heere zal mijn wreker zijn aan u en mijn hand zal niet tegen u zijn. Nu gaat het over een rechtszaak. Een heilige toon. Ik heb erover zien denken. De Heer zal met je twisten. Gods woord gebruikt... in de schrift daar soms een heel ander woord voor. Dan heeft Hij het over een vierschaar. Eigenlijk wordt dat hier ook bedoeld. De Heer zal richten tussen mij... En tussen u en de Heere zal mijn wreker zijn. U kan weten dat de taak van de Goal in de oud-testamentische bediening naar een persoon wees. Het was een heilige symboliek. Daarmee toonde de Heere dat de zaken van zijn gemeente in de handen van de Goal lagen. En dat betekende... Die gaat niet allemaal uitklaren. Punten eruit. Dat betekende die Goal. Die Goal had een losplicht. Hij kon zich er niet van losmaken. Hij had een losrecht. Had hij. Maar hij had ook. De taak van de bloedwraak Die mijn volk aanraakt. Die raakt mijn oogappelen. Tast. Mijn gezal niet aan. Doe mijn profeten geen kwaad. Weet je wat David zegt? En nu gaat het over een zaaksgerechtigheid. Dat is een zaak. zo Die zal God in de vierschaar van zijn recht. Zal die oplossen. En daar zal jij in voorkomen. Zo, als God die rechtszaak gerecht. Zal jij in voorkomen. En toen ik dat vandaag zat te overdenken en uit die grondwoorden, dat woordje je vierschaar opdiepte. Toen heb ik gedacht aan u en aan mij, aan u en uw kinderen. En ik heb gedacht, wij allen komen straks in die vierschaar terecht. En dan zal een zaaksgerechtigheid ons deel moeten zijn. En dat die zaaksgerechtigheid ons deel niet is. Zullen wij voor God niet kunnen bestaan. Wat wil David zeggen? Hij zegt. Mijn zaak. Is de zaak van God. Toen ik dat overwoog gemeente. Heb ik aan een andere zaak gedacht. En toen heb ik gedacht. David zegt. Zou. Jij zal met God te doen krijgen. Saul had God uit zijn leven weggedacht. Zijn leven bedacht. Met Gods woorden en werken geen rekening mee gehouden. Zoals de mens van natuur is. Hij houdt geen rekening met God. Geen rekening met Gods woord. Geen rekening met Gods daden. En hij houdt nog minder rekening dat hij eenmaal voor God staan zal. Maar, als de Heere nou genade gaat bewijzigen, moet u het van mij overnemen, dan komt die mens met God in aanraking. De eerste onderhandelingen die gebeuren in de vierschaar van het hart. Als God in het wonder van de waarachtige bekering die mens daagt voor zijn aangezicht. Nee, een mens komt niet van geloof tot geloof. Mensen. Geloof er niks aan. Hij wordt niet van een ongelovige een gelovig mens. En die wordt ook niet een mens die anders gaat denken en anders gaat leven. Als God met een mens begint, dan kom je met God in aanraking. En als je met God in aanraking komt, begint daar het eerste rechtsgeding in je hart. Want dat is al een opgerichte. En een heilige wet u leren. Dat u voor die God niet kan bestaan. Dan hebt u geen bestaansrecht meer voor ons. Ik zeg tegen David. Hoe weet u dat? Dan zou hij tegen u en tegen mij zeggen. Dat dat in zijn leven een keertje gebeurd is. En dat hij in die vier scharen van God is voorgekomen. In het wonde daar weten geboorte. Maar dat hij ook met die vier schaar God in adem komt, waarvan hij immers gezongen heeft in 32 later, zalig hij wie zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, en wie zwambedrijf waardoor hij was bevlekt, voor dat heilige oog des heren Mensen, u en ik, we komen straks in die vier schaar van God terug. Daar heeft zo niet op gerekend. Daar rekent de mens niet op. Maar als God je bekeert, weet je dat? Dan weet je dat. Dan kom je met die God in en aanrekking. En dan is het met u en met uw werk en met uw koninkrijkje in een ene keer afgelopen. Ja? God rekent een keertje af in het leven van zijn gemeente. En wat David nu doet, wanneer het over zijn zaaksgerechtigheid gaat, dan zegt hij, zo houdt er rekening mee. God die gaat een keertje richten tussen mij en tussen u. En dan gaat het dus niet alleen over Davids persoonlijk leven, maar ook over de zaken die in het leven van David plaatsvinden. Ik heb er dit in willen lezen, kinderen gods. Dat de Heer hier op aarde in het leven van zijn volk twistzaken heeft. Ja, ja, ja, ja. Ze hebben hier twistzaken. Waar ze in verzeild raken. Gebeurtenissen. Waar ze zelf geen oplossing in kunnen vinden. Maar drie werf Die met de man naar Gods hart op die plaats terecht mag komen. God zal richten tussen mij en tussen u. En ik ga er niet op in. Maar dan zou ik toch uit mijn eigen leven durven zeggen. Dat die momenten er geweest zijn. Ja. Om die zaken. En dan ging het niet over het persoonlijk genoeg van leven, Maar over de zaken die er nauw mee in verbond stonden. En niet minder met de ambtelijke waardigheden. De zaken zegt hij. Er zal God richten. En gelijk het spreekwoord der ouden zegt van de goddeloosheid, kom goddeloosheid voort. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn, ik heb gedacht. En David die beroept zich op de schriften. Van de goddeloze, kom goddeloosheid voort. Calvin die zegt daar iets zeer opmerkelijks. Hij zegt een adder kan alleen venijn spuwen. Een kwaade boom kan alleen maar kwaad voorbrengen. Wat David hier zegt, moet je eens goed denken. Hij zegt zo. Je bewijst in je daden. Dat je in je doodstaat nog doorleeft. Al ben je onder de profeten geweest. Als al die straks gaan zeggen. En dan zegt hij, de heren nu. Want onze godsdienst. Verandert niets aan onze staat. Wilt u dat overnemen? Zou had in zijn godsdienst omgekomen. Hij was een adder. Tot de god een bekeerde. Al zo kan de natuurlijke mens niet anders dan vijandschap opbrengen. tegen God, tegen de leer en tegen het leven van vrije genade. Hij heeft hier de doodstaat van Saul getekend. En er is een volk die het weet, Die het genadig van God heeft mogen leren. Uit het hart komen voort. Ontdekt daar je bestaan. Voor die ontzaggelijke eeuwigheid. De Heere die zal twisten. En, en David zegt het niet uit de hoogte. Ach. Een heilige ironie, zegt hij, waar ben je mee bezig? Zeg, zo, waar ben je met 3.000 uitgelezenen heb je opgetrommeld. Je hebt gemobiliseerd. Je hebt de beste, de krachtigste van je leger, heb je uitgekozen. Tegenover, tegenover mij, als een dode hond, meer ben ik niet. Je vervolgt me als een eenzame vlo, zegt hij. Wat heeft hij? Een geringe gedachte van zichzelf. Mephibozza zou het later ook zeggen. Weet je wel. Een dode hond gelijk ik ben. Zeker die gedachte kan je erin wijven. Waarin David dus van zijn eigen geringheid overtuigd is. En toch bedoelt het het niet. De diepe intentie van deze is. Dat hij zegt. die je de voel Voelde je eindelijk? 3000 uitgelezenen. Naar een eenzame. Naar een verstotene. Naar een ellendige. Ben je daarmee bezig. Voel je nou niet. De ijdelheid van je woorden en van je zaken. Er ligt een heilige ironie. In de woorden die David uitspreekt. Waarin hij wijst. Hoe ijdel de mens is. Die zich tegen God en tegen zijn volk komt te verzetten. En dan. Ja, dan moet daar natuurlijk antwoord komen. Ik had over die vierschaar nog wel wat meer met u willen zeggen. Ja, we moeten grond onder onze voeten hebben. Wat we God nog nooit ontmoet hebben in zijn heilige vierschaar. In het wonder daar geboorte. En trouwens, elke godsopenbaring is een openbaring door recht heen. De middelaar wordt openbaar achter het recht. Christus wordt openbaar achter het recht. Dat is de weg van de kerk. En, en, en, dan gaat zo antwoord geven. Ik zie dat we daar nodig naartoe moeten. Maar toch, laat ons toch nog maar even zingen. 68, 11e vers. geweest hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn kop verslaan die harige schedelvellen. 11 van 68 Geen verbrokenheid. Tranen wenen onder bepaalde omstandigheden is nog geen bewijs van bekering. Tranen zijn nog geen bewijs dat er een godswerk begonnen is. Dat komt hier toch in deze geschiedenis maar zo tot ons. Want als David en ik punten de hoofdzaken eruit, hebt u al begrepen. Ophoud om te spreken. Dan zie ik daar de koning staan met zijn uitgelezenen. En eentje verder bij een ingang van een rotshol. De man naar Gods hart. Met een hoopje ellendige vluchtelingen. Hun krijgswapens zijn onderscheiden. Hun doel ook. Maar dat kleine groepje mag leunen op Gods toezeggingen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Saul is met zijn drieduizenden. En dat blijkt ook nu weer toch maar een riet. Want als David die woorden gesproken heeft, dan gebeurt er iets wonderlijks. Want dan breekt die grote machtige Saul in tranen uit. Al die honderden zien snikken staan voor deze rotspillon. Die zou er bijna door bewogen worden. Hoort u maar. Het staat in de schriften. Ik lees. En als de geschiedenis toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken. Zo zeide Saul is dit uw stem. Mijn zoon David. En toen heeft Saul zijn stem op. ...en hij weende Er zou genoeg te overdenken zijn... ...hoe een mens soms in tranen kan uitbarsten. Er wordt heel wat afgeschreid op de wereld. Nou, doet de wereld ook. Mens uit de vrouw geboren is kort vandaag... ...en is zat van onrust... ...en er zijn oorzaken genoeg om je hart leeg te schrijnen leven van elke dag en de inkorting van de algemene genade die zich op alle terreinen van het leven openbaart die zou ons maar met veel droefheid moeten bezetten waar gaat het alles naartoe en waar zal het uiteindelijk alles nog eindigen waar is eigenlijk geen oorzaak om diep te wenen bij de breuk van de kerk, bij de breuk van het land zo stralen Nee, ze komen niet uit verbrokenheid. Ook al zegt hij dan nu, als hij David aanspreekt: Mijn zoon David. Is hij wat veranderd? Want hij heeft de laatste tijd niet anders gedaan. Als hij over David sprak om te zeggen: De zoon van Izei. Heeft hij al zijn vijandschap ingelegd en zijn afkeer betoond? De zoon van Izei. En nu, mijn zoon David. Je zou zeggen, er is een aanvankelijke inkeer. Hij aanvaardt er nu toch weer als een zoon. Vergist u niet. De tranen die hij weent, is alleen maar een overmande conscientie. Die een ogenblik tot zichzelf komt en zegt, ja... Als die David het mes genomen had. Dan had het nu afgelopen geweest. Zoals een mens in bepaalde omstandigheden. Bijzonder behoed en bewaard. Even tot zichzelf komt. Dat is een wondie. We hebben na de tweede wereldoorlog. Veel tranen zien wenen van blijdschap. We hebben in de tweede wereldoorlog. ...honderden meegemaakt... ...die hebben wat afgeweend ...en zijn nog gelovig geworden ook... ...toen de vrede was, was het afgelopen... ...was er niks meer genomen. ...die tranen die zijn niet... ...in de fles van God gekomen... ...alleen maar vanwege de... ...omstandigheden... ...waarin dat hij verkeert... ...de dood is zo dichtbij... ...weet je wat hij... ...niet beleefd heeft... Wanneer hij de schaduwen van de dood om zich gezien heeft, wat voor ontzaglijke gevolgen dat zou zijn. U zegt, er was zijn leven afgesneden als de draad van een spin of van de spinner. Nee. Dan zou zijn zo voor voorgoed ten einde zijn. Nee. Als zijn leven afgesneden zou worden, dan zou dat God ontmoeten zijn geweest. Maar mensen dat beleefden zo niet oh! Sterven, God ontmoeten. Sterven en niet kunnen sterven. God moeten ontmoeten en niet kunnen ontmoeten. Toe, ik neem de ware kerk mee naar dat moment in de leven. Dat de Heer de dood en de eeuwigheid niet als een algemene indruk in de consciëntie gelegd heeft. Want die zijn er duizenden geweest. Die met indrukken in de consciëntie zijn bedeeld geweest. Maar met de indrukken van dood en eeuwigheid. Niet meer verder kunnen en niet meer verder willen. Wetende, o oh God, dat had eeuwig verloren geweest. Saul is wel in benauwdheid voor zijn leven. Maar hij heeft geen geestelijke bekommeringen over mijn ziel. Doorziet toch uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God. En dan vind ik in deze zo treffende overdenkingen over het leven van David. Zoveel eigenschappen van dat waarachtige leven van bekering. Waarin de eigenschappen zoals Gods geest dat uitwerken in het hart. Als leesbaar voor ons aangezicht zijn. Ik zeg. Sterven is God. Maar dat beleeft hij niet. Ik vraag om het hart van een wedergeboren mens. voor wie het waarlijk God ontmoeten werd. en waar de dood niet over veertien dagen kwam. Want als God gaat beginnen, dan is het nu. Nu? Waar rekende je op toen God je te sterk werd? Waar rekende je? En dat zeg ik met alle vrijmoedigheid, dat dat een erfdeel geweest is die heeft op de hel gereken, mensen. Hoor je? Die rekent op de hel hoor. En daar is het een wonder voor, dat ze nog twee voeten gerond op de wereld hebben en dat God niet met haar afgerekend heeft. Kijk, en dit ontbreekt in beginsel in de tranen en in de woorden van deze man. Hij heeft maar één ding en dat is zijn tijdelijk welzijn. Denk je er straks om als je koning bent, want dan gelooft hij. Denk je erom, zul je me niet vreken. Zelfs op dat moment is je nog bezig met tijdelijke dingen. Zweer het me dat je mij en mijn geslacht ging kwaad doen. En zo, die zou ik dan moeten weten dat enkele maanden daarvoor... twee mannen gestaan hebben bij Gipia... David en Jonathan. En dat die mensen toen een verbond met elkaar maakten. En toen ging het over het huis van Saul. En toen onder het aangezicht van de levende God... heeft Jonathan zijn koninklijk kleden uitgedaan... en zijn koninklijk zwaard al aan David gegeven... Met de eeuwige belofte, wat later in het leven van David de vrucht zal gevonden worden, is er nog één. Die overgebleven is uit het huis van Saul, dat ik wel dadigheid aan hem doe. Saul, het verbond ligt er al lang. David en je zoon Jonathan hebben dat al gesloten. Ja. En daarom kan David zweren, omdat het er al ligt, mensen. En dan komt er een afscheid. De indrukken, nee, nee, nee. De God van hemel en aarde die over het zijne waakt, die stuurt zo weg. En dan gaat zo met zijn drieduizenden terug naar Gibea. Zijn tocht is vergees. Vergees woedt dat heidendom tegen de levende gemeente des Heer. Nog, nog mens. Al heeft de hel zijn duizenden uitgelezen in onze dagen om de kerk te benauwen. Maar God zal zijn waarheid niet meer krijgen. En dan, dan gaat David met de zijne, de spilonk in. Ik denk, ik denk dat het daar goed was. Ik denk dat ze daar met elkaar wat nagepraat hebben. Ik denk dat ze wel gezongen hebben. De Heer. Is mij tot hulp en sterkte. En hij is mijn lied en mijn gezongen. En hij was het die mijn heil bewerkte. En die sloof ik hem mijn leven lang af. Uit, afsluiten. Ach mensen, God neemt het voor zijn kerk op. God neemt het voor de zaak van zijn gemeente op. God neemt het voor zijn eigen werk op. Ja. En dat heeft Davids leven gezien. Zoals het op het leven van de kerk komt, is dus die voor is, is beter dan die tegen. In die waarheid mocht je kinderen of die voorzijde leren. God zorgt voor zijn eigen werk. Ja? En dan is het niet moeilijk om in de stilte van de rotspelonken David na te zingen. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verricht. Hij heeft de wonderen ons bevrijd. Die zingen we en we zijn verblijd. Amen. <tied> U dien is waardige God, we hadden een ingrijpend gedeelte te overdenken uit het leven van de man naar uw hart. De weg van uw gemeente is door de zee. Het pad is door grote wateren. De voetstappen worden niet gekend. Toch maakt u het waar. U zullen als op Mozes B. Wanneer uw pad loopt door de zee... Geen golven overstromen. Uw gemeente heeft een persoonsgerechtigheid. Ze hebben ook een zaaksgerechtigheid. De uitvoering daarvan is aan u betrouwd, die voor uw gemeente zich in het gerecht bevond. Zegend deze overdenking tot onderwijzing en tot sterkte van uw bestreden erfenis. Heer, wat kan ook in een volbereiding? Uw kerk bestreden worden, benauwd worden, aangevallen worden, bedreigd worden, gehoond worden, gesmaad worden. We hebben het allemaal gehoord uit uw woord. David heeft zijn spies niet gericht op Saul. Hij heeft zijn boogschutters niet bevolen om Saul te doden. Hij heeft het zwaard in uw hand gelaten en de boog in uw vingeren. O God, doe dan zo de strijd van uw kerk verstaan. U zorgt voor het uwe. Maak ook in uw woord onze gangen vast. Denk aan deze ouders met hun zaad. wil ons leiden over de wegen die gegaan moeten worden. Om Jezus wel. Amen. We zingen... 119 vers 10, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, laat uw gewoon op reis me niet ontbreken, 10 van 119.